De Olympische afdaling bij de mannen gaat niet door. Het ski-onderdeel zou rond deze tijd beginnen... maar is uitgesteld vanwege de harde wind. Er zijn windvlagen voorspeld van zeker 70 kilometer per uur. En daardoor zouden de skiers op de piste in de problemen kunnen komen. Ook is het volgens de organisatie onverantwoord... om met de gondels de berg op te gaan. De afdaling is daarom verzet naar donderdag. Terreurgroep Boko Haram heeft in Nigeria 13 gijzelaars vrijgelaten. Tien vrouwen en drie docenten van een universiteit. Het Rode Kruis heeft bemiddeld bij de vrijlating. Boko Haram streeft naar een streng islamitische staat. De terreurgroep heeft naar schatting 20.000 mensen vermoord in Nigeria... en in de buurlanden Tjaad, Niger en Cameroen. Door het aanhoudende geweld zijn zo'n 2 miljoen mensen op de vlucht geslagen. Een van de kopstukken van motorbande Satudara is opnieuw opgepakt in Oostenrijk. Michel B. werd daar vorige week vrijdag ook al gearresteerd, maar kwam na een paar dagen weer vrij na betaling van 30.000 euro borg. Tot ergernis van Nederland: na een nieuw aanhoudingsbevel is hij nu weer opgepakt. Michel B. stond al maanden op een opsporingslijst en was maandenlang voor het vluchtig. Het weer op veel plaatsen regen. Het waait stevig. In de oostelijke helft van het land kan ook natte sneeuw vallen. En daar kan het plaatselijk glad worden. Minima tussen 0 en 4 graden. Overdag af en toe zon, maar ook buien. Het wordt ongeveer 5 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Zowel BNN als FARA zijn niet verantwoordelijk voor dit programma. Rukte! We moeten naar uitkomen met z'n allen, dat is heel iets anders. Ik weet blij dat je wat krijgt man. Met Luxa Neel. Yes, een hele goede nacht. Je luistert naar een gloednieuwe episode van het programma Makers, Het NPO Radio 1 programma waar jij eigenlijk een beetje ja, verantwoordelijk bent voor de inhoud. Niet dat ik nou de afgelopen week zo, zo lui ben geweest. En helemaal niet zo voorbereid, nee, nee. Maar uiteindelijk ben jij die persoon die de telefoon moet oppakken om te bellen naar 0800 1121. En dan kom je hier dus in de uitzending. En vanaf dat moment mag je eigenlijk alles doen. Ja, je mag als je inbelt, mag je van alles roepen, van alles vragen, van alles vertellen. Je mag een vraag stellen. Je mag je verhaal vertellen. Je mag tips en tricks delen. Je mag je twijfels hebben bij iets wat eerder in de uitzending is verteld. Je mag reageren op andere luisteraars. Je mag klachten indienen over de uitzending of over mij. Of over de nieuwe NPO Radio 1 Studio. Je mag een liedje komen zingen. Kortom, je mag met iedere mogelijke reden bellen naar de radio. Naar Radio 1 0800 1121 is dat telefoonnummer. Er is echter wel een hele kleine, maar... Wanneer je belt moet het namelijk wel gaan over carnaval. Want officieel loopt carnaval dit jaar vanaf zondag 11 februari. Dat is nu tot aan dinsdag 13 februari. En ik vind dat toch iets bijzonders. Zelf kom ik uit Zeeland. En dat is weliswaar onder de rivieren. Maar voor een goed carnavalsfeestje moet je er niet zijn hoor. Nee. En, en daarom ja, heb ik dus echt nooit echt, echt goed carnaval gevierd. Daar gaat echter verandering in komen. Want vanavond ga ik namelijk naar Breda. Daar wonen nu een, een paar vrienden van mij. En samen gaan we dus carnaval vieren. En om mij een beetje ja, voor te kunnen bereiden op al dat feestelijk... Geweld, wil ik jou de komende twee uur dus spreken over carnaval en alles wat daarbij komt kijken. Het telefoonnummer is 0800 1121 en nee, natuurlijk niet. Natuurlijk draaien we geen carnavalskrakers. Ja, tenzij je echt een hele, hele, hele goede hebt. Dan wel. Voor die tijd gewoon classics. Onder andere Mr. Bluesky, Electric Light Orchestra. Tell us Strict Light Orberstad. Je hoorde Mister Mr. Blue Sky, op Radio 1. Druktemakers. Met luxe Heel veel bier drinken, jezelf gek aankleden, een carnavalsoptocht... en ja, misschien hier en daar wat DNA, speeksel, en andere lichaamsappen uitdelen met iemand die je niet zo goed kent. Dat is een beetje mijn beeld van carnaval. En nu zijn er dus meer dan 170.000 Nederlanders... die een petitie hebben getekend om ervoor te zorgen... dat dat feest onder de officiële feestdagen komt te vallen. Nou, de NOS maakte daar een kleine reportage over. Met oh ik, weet niet met, ik weet niet precies waarvoor het, waar het, het staat, maar het is wel gewoon een feestdag. Dus eigenlijk zouden ze wel vrij moeten zijn. Ik wil Ik wel, ja. Als je het wil regelen, dan, uh, dan moet je het onderling regelen. Maar dit geeft natuurlijk wel aan hoe belangrijk het voor mensen is. Dus als er een basis is en niemand zegt: Ik wil graag vrij met Carnaval. Nou, dan moeten ze toch duidelijk zijn dat het serieus is. Maar u kunt als politicus niks voor ze doen? Nee, maar dat is niet de bedoeling van de actie. Ik, jullie nemen het ook iets serieuzer dan, uh, dan wij in het zuiden, maar dat vinden we dan wel weer mooi. En zien iedereen een fantastische carnaval. Vergeet je elkaar af een keer lekker goed vast te vatten. En genieten van mensen. Houdoe! Hebben we Ja goed, dus 170.000... Nederlanders die afgereisd zijn, niet allemaal afgereisd zijn naar Den Haag, maar een enorme delegatie daarvan afgereisd naar Den Haag, vanuit Limburg, vanuit Brabant om te zeggen, hier, fractievoorzitter van de VVD, Klaas Dijkhoff... hier heb je heel veel handtekeningen. Wij willen graag carnaval als officiële feestdag. Maar is dat natuurlijk een beetje een ludieke actie, hè? Maar het zette mij wel aan het denken. Moeten er niet gewoon lekker twee officiële feestdagen komen... waarop we carnaval kunnen vieren? En daarom de volgende stelling. Carnaval moet zijn officiële feestdagen krijgen. Ben je het er nou mee eens of juist oneens? Zit jij nu in het zuiden des lands te stuiteren van enthousiasme... en denk je, alaaf, natuurlijk moet dat. Bel dan nu naar 0800-112. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Maar ja, het kan ook zijn dat je ergens hoog rond Den Helder zit... en ja, totaal niet koud of warm wordt voor een dag vrij om in een boronaise te lopen. Nou, laat dan ook even van je horen, hè. 0800-1121. Dat kan trouwens ook andersom, hè. Dat je dus juist in het zuiden denkt van, nou, hoeft dan maar niet in het noorden denken van... ja, dat, uh, dat vind ik wel. Dat... 0... Hey. Ah, ja, hallo, hey, hallo. 0800-1121 is het telefoonnummer... Carnaval moet zijn officiële feestdagen krijgen. Dat is de stelling en jij mag reageren. Draai ik ondertussen even de nieuwste Justin Timberlake. Oh, wat lekker. Dit is Filthy op NPO Radio 1. <middels> All oh my hands gon' stay asleep Guess I got my side I said, put your rhythm. hands all over me Know this ain't the clean version What you gonna do is all I need to Don't give up with me don't no question question Baby, don't you hide, I do Exactly what you hide, I do Let me stealing, you Baby, don't you hide, I do De nieuwe Justin Timberlake. Druktemakers. Met Luxe reneel. Heet, Heette, uh, veel vrienden, je hoort hem hier op NPO Radio 1. Waar wij het de hele nacht, nou, de hele nacht tot, uh, tot aan 5 uur... hebben in Druktemakers over carnaval. En uh, ja, als je deze week over carnaval had... dan ging het meteen over die petitie. Die ondertekend is dan door meer dan 170.000 man. Iedereen die die, die petitie tekende zei ja. En moeten officiële feestdagen komen voor carnaval. En dan dacht ik, nou, is dat nou wel zo? Het was natuurlijk een ludieke, ludieke, ludieke actie, maar uh, nee, ik vind het op zich wel een goede, goede stelling en een goede vraag om even bij jou neer te leggen. Dus carnaval moet zijn officiële feestdagen krijgen. Ben je het daarmee eens of oneens? Bel nu 0800-1121 of stuur een appje via de NPO Radio 1 app. Elise, goeienacht. Ja, goeienacht. Goeienacht, zeg het eens. Ik denk, nou, ik vind het je rijnste onzin. De rijnste onzin, leg uit. Nou, laten we, laten we nou even heel eerlijk zijn. Uh, even, uh, ten eerste, ik ben geboren en getogen van boven de rivieren. Oh, waar vandaan? Uh, mijn officiële geboorteplaats is uh, Amsterdam, maar mijn huidige woonplaats is Harderwijk. Ja, kijk, dan heb je dus inderdaad helemaal niks met, met, met de carnavaliteiten, nee. Ja, nou ja, ze doen hier ook in het. Want euh, laten we eerlijk zijn. Ja, ah, Tussen haakjes, Harderwijk is ook een beetje een dorp, hè? Ja, nou ja, goed. We hebben niet zoveel, ja. wij hebben niet zoveel nee. inwoners. Nee. Nee. En ze doen wel een poging, maar het is een lachertje. Maar, dat maar kan goed, goed oké. Okay. Wel veel, veel dofheid. Om, ja. om even niet te harde wieken op hun uh, tien nee, te trappen. Beeld, nee. Ze doen een poging, daar moet ik mee, mee op. Het is vast heel gezellig, Elise. Oh wel, oh je wel. Nee, ja. het is nog steeds een ontzettend uh, gezellig stadje. Maar geen en carnaval ik, uh, daar. Nou, voor zover ik uh, eerlijk gezegd hier om mij heen uh, van de week uh, heb gekeken. Nou, nee, niet echt. Nee, ik heb niet nee. echt uh, dingen kunnen bespeuren. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, volgens mij hebben ze voor haar de week ook geen uh, carnaval staan. Nee, maar, maar zou het nou niet leuk maar zijn, ik vind het, zou het nou maar, niet... Maar even, ja. maar dan gaan ja, eventjes. we eventjes, uh, dus la, uh, waarom ik het de reinste onzin vind... Vertel eens, waarom vind je het de reinste onzin? Met die, ja. met die, met die, met die twee extra, want het gaat natuurlijk om twee extra dagen vrij. Ja, hè? ja, ja, ja, ja, ja. Dat, gaat dan, dat gaat natuurlijk alleen maar om beneden de rivieren, hè? Ja, maar zou het nou niet la, leuk zijn? Laten zou we het nou, nou even de, heel wacht, eerlijk wacht, wezen. We ja, maar, maar, maar wat heb je daar nou tegen? Want het zou toch leuk zijn als ze dan dus gewoon uh, officiële feestdagen ja, je, komen. Nou, ja, en dan kunnen, je, ze je, rivier, waarom... kunnen ze boven de rivieren ook gewoon lekker lekker gaan carnavallen. In Harderwijk ook bijvoorbeeld. Ja, nou, ja, nou, nou. Dat is op geen hand. Alsjeblieft, op. hebben ze twee extra dagen nodig om hun roes uit te slapen? Nee, nee, want te zoeken. Oké, zullen we het daarop houden? Maar je bent dus niet, je vindt niets, niets, geen goed idee om daar een feestdag van te maken. Nou nee, ik vind dat je reis onzin Zeg hebben. Maar dan? Je, ik, je, nou ja, je dan eens even een goede, goede reden daarvoor. Als jij, als, jij, als, jij, als jij dan met alle geweld dan vier dagen lang carnaval wil vieren... Ja? tot als woensdag, prima. Dan neem je die twee dagen maar op vanuit je vakantiedagen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar, maar zo'n dag als Koningsdag dan bijvoorbeeld? Dat is ook gewoon een feestdag, dat is ook niet echt... Ja, waarom, waarom, waarom die wel, waarom geen, geen carnaval? Ja, maar dat hebben we... Maar eh, eh, laten we nou even eerlijk zijn, hè? Ja, zijn uh, Koningsdag, bevrijdingsdag... Bevrijdingsdag, trouwens, hebben we maar eens in de vijf jaar, hè? Heb ik niet genoemd, maar is goed. Ja, nee, maar, ja, ja, nee maar... maar die ga ik... Maar die haal ik er nu even bij. En uh, trouwens, uh, we hebben ook al uh, uh, eventjes... Uh, nu komt het carnaval erbij. Ja. Maar er is ook een hele groepering, die roept ook al jaren, dat we de ramadan en het suikerfeest erbij moeten hebben. Zo kunnen we nog even doorgaan. Nee, weet, wel... je wat we eigenlijk, weet je wat we het beste kunnen doen met alle feestdagen die we hebben? Ja. Dan gaan we even alles op één hoop gooien, want zo kijk ik er tegenaan. Nou, dan leggen we gewoon toch heel Nederland plat. Ja, maar dat, Klaar, is, die, dat, dat, is, dat is niet goed voor, en dan dat is niet goed hebben voor we de economie ook. Oké, okay, nou, dan gaan we het even over vergaderen maandag. Hey, dankjewel Elise. Ja, oké. Okay, uh, uh, nog gaan een hele fijne vergaderen. zondag. Uh, Allaaf. Ja, het zullen oei. we. Allaaf, doei. Heino, Goede Goedendag, Luc. Zeg het eens, jongen. Zullen we wel blijven doen wat zullen nu doen? Want carnaval is gewoon een heel grote happening. Dus, uh, en ik, maar ik denk dat we meerdere carnavals hebben. Want de geperheid is ook in de opmars, de roze, de roze botermaas. En die heeft Utrecht nog ook sinds twee jaar. Dus, uh, ja. en, Rot en Rotterdam kent, kent zomerval, zomercarnaval. Het, het enige nadeel van carnaval vind ik altijd dat het altijd zo koud is. En, uh, ja, de het is en 40, de rest... 40 dagen voor Pasen, hè? dus ja, dan zit je toch een beetje nog in, in die winterperiode. Ja, maar dan doet het Rotterdam denk ik toch beter. Want midden in de zomer, dan is het, ja, we leven misschien wat minder. Maar uh, het is toch aangenaam om dan uh, uh, buiten te lopen. Dus, ja, maar dus, dus jij zou liever uh, gewoon wel, wel carnaval als officiële feestdag zien, maar dan in de zomer. Ja, dat moet je gemiddeld bepalen. Ik denk niet dat je land maar, maar Heino, dat is toch helemaal niet, dat is helemaal niet doen? Dat is toch gewoon een, een, een feest ontstaan uit het katholieke geloof? Dus je kan niet eens zeggen, ja, maar dat geloof gooien we aan de kant... en we gaan gewoon zelf plannen wanneer we nou Ja. Wij, wij hebben hier in de buurt een, een pastoor zitten. Die man is 96 jaar. Waar kom je vandaan, Heino? Wat, wat, wat is hier in de buurt? Achterhoek. Achterhoek. Achterhoek. Achterhoek. En dit is, het is een groot misverstand dat alleen in het zuiden carnaval gebeurd wordt, want dat is niet zo. Want uh, dat zeggen altijd op de radio het zuiden, maar hier is de carnaval nog veel groter dan in het zuiden. Oeh, dat, dat, zijn, dat zijn wel uitspraken. Nee, ja, nou, ik zit hier in een stad uh, van ja. uh, nog geen 8.000 inwoners. En ja. Daar komen morgen 40.000 mensen op af om de optocht te kijken. 40 dus, uh, waar woon jij dan? Ik woon in Serenberg. Project Serenberg, tof... morgen. Ja. En daar is. Het, ik ben vandaag naar geweest naar de Carnavalsvereniging De Leuterkom. Ja. En, uh, maar dat is toch. zijn toch wel in deze regio de grootste optochten die er zijn. En uh, ja, dat weet je dus in ja, de, de bossen natuurlijk in hele grote stad maar... en Venlo. Maar uh... ja, natuurlijk, natuurlijk. Maar hij, nou, dus in de, in de achterhoek stonden ze ook te springen om uh, Carnaval als officiële feestdag uh, te maken. Nee, dat is ook wel de sprake in het zuiden. Hier hebben ze daar helemaal niet over. Je wordt gewoon gevierd en de scholen houden rekening mee. En, uh, het is en, een happening voor de hele school. De hele school wordt opgetrommeld. Alle scholen en er uh, wordt de prins gekozen. En het is uh, vier dagen lol. En de rest van de dagen moet je de rest van het jaar zelf invullen, wat en, uh, je tekort komt. Dus, uh, en als wat ga je verkleten dit jaar? Uh, ik, ik, nee, ik vier bijna geen carnaval meer. Ja, maar hoe maar, kan, ik hoe kan dat nou toch heinood? Zit je dat te verkopen? Hier in de achterhoek zitten ze. Hier is het nog uitbundig in het zuiden. Dus hier moet je heen. Hier hebben ze de prauw ja, aangestoken. Ik ben afgekeurd, scholen. hè. Ik heb, ik heb een ongeluk gehad als kind. Ik ben afgekeurd. in een uitkering kun ja, je niet. Maar dan kun je, je nog, nog wel toch verkleden? Heen. Ja, dat doe ik wel. Maar een beetje foto's maken. Maar het is niet meer het café en een, een, een biertje. Ja, maar maar, maar, wel. En, een en Hoezo niet? Hoezo niet? Hoezo niet? Nee, dat kun je niet betalen van. Ik zou je vertellen dat ik carnavals heb gehad, dan was ik vroeger duizend gulden kwijt. Duizend uh, gulden aan carnaval? Ja. Je bent niet goed. Ja, ja nee, ja, dat zit bij ons in de familie. Ik heb, mijn broer is bij de raad van elf, uh, heeft hij gezet, en uh, mijn zusje is dansmarietjes geweest. Ik heb drie nichtjes zijn dansmarietjes geweest. En ga zo maar door, oh, dus... De dus uh, ik... Ja, en zelfs prins in de familie en zo, dus... Uh... Ja, prins in de familie. Oh, wat leuk. Ja, dat is echt wel een hele eer toch? Altijd als je dan prins kan worden, dat is toch echt wel een dingetje ik, in zo'n dorp en stad. Ik wil er nu nog steeds al prins worden, dus uh, maar, uh, er zit gewoon een kostenplaatje aan vast. En, uh, ja, als, prins prins dan, als prins betaalt dat toch iedereen voor je, dat is wel niet dat je moet je niet zelf betalen, of wel? Ja, zeker wel, zeker wel. Ja, ik, ik, je krijgt wel een gedeelte van de vereniging. Heino, ik maar denk maar dat er je... toch te veel, te veel beren op de weg zijn. Hoe zeg je te veel beren op de weg? Ja, ik denk het wel. Ik denk als je het uh... echt wil, dat het best kan. Nou, ik, als je in een stad van hier zit... dan moet je toch wel gauw aan denken... want er zit een koud en warm vetje bij en zo. Ja, en toch? de dansbrietjes moet je voorzien. Dat is gewoon gebruikelijk. Oh. En dan moet je toch wel gauw denken... in dit, dit dorpje waar ik nu zit... dat je toch wel een uh, 5000 euro kwijt bent. Oei, ja, dan moet je even, even, even sparen. Ja, ja. En ik, maar dan, weet je... en als je prins wordt, dan moet je er ook voor kiezen... om, om dat uit te geven. Uh, uh, ja. Want de die, die die steun je ermee om verder in de vereniging te gaan en te groeien. Zodat zij bijvoorbeeld een bestuurlijke functie krijgen oh, en zo. Oh. En, en, en dat ze, dat ze, dat ze uh, de motivatie hebben om het door te zetten al die jaren. Zo okay. moet je dat eigenlijk zien. Dus het is ook een motivatie vanuit een prins om, om de rest van de vereniging te ondersteunen daarin. Dus, uh, kijk eens aan, kijk eens aan. Nou Heino, dankjewel voor het gesprek. En ja. uh, toch to to een hele fijne carnaval gewenst. Ja, jullie ook, hè? Dankjewel, dankjewel. Oké, okay. hoi. Hoi, hoi, hoi. Jelle, goeienacht. Hoi, van tussen de Friese meren. Van, de, van, niet, van toch niet van tussen de Friese meren? Is tussen het echt? De is tussen het de echt? De meren. Hoe is het maar daar kijk, tussen de Friese meren? Maar, ah, prima. 302, 362 dagen per jaar. Ja? Als er geen carnaval is, heb ik feest. Oh, je bent niet, niet voor de carnaval, hè? Wow. Ik vind wel goed. Als ze eigen snippen daarop nemen. Nou, hoezo, hoezo ben je niet zo van de carnaval, dan? He? Hoezo ben oh. je niet zo van de carnaval? beetje nuchter. <laughs> oh, je bent niet ben zo gekker. Als, als je wat drie dagen per, per jaar. Uh, Lol kunst hebben ze toch veel te weinig? Ja, maar, maar, drie, maar drie extra dagen per jaar lol, uh, Jelle, grote vriend ja, van me. Niet, ik, niet, ik, niet ik, maar drie dagen, drie ik, extra dagen. Ik, ik heb 362 GVD. GVD? <laughs> Gaan we wel op een schelder Nog ook op de raad, Jelle. Uh, Ja, Jij begon ermee. Ik, ik begon helemaal nergens mee. Ja, je zei... Uh, ik zei grote voluit. vriend. Grote vriend, jij, zei ik. Jij zei voluit. <laughs> ik zei grote vriend. Neem je wat Ik zei me? geen godverdomme, ik zei grote maar, vriend. Ja, maar je ja. zei het net weer, je zei net weer. Ja, ja, ja. ben jij ja. een beetje gelovig, Jelle? Ik ben katholiek van huis uit. Je bent katholiek en je viert geen carnaval, ja. hoe kan dat nou? Men wist niet hoe, nou, hoe kun je nou katholiek zijn en geen carnaval vieren? Ja, ah, joh, ik heb het al gedaan vroeger. toch wel gedaan. Oh. Ja, nu, toen uh... Ik dacht, hij knijp wel logisch toe, dacht ik. <laughs> oh ja, ja. Uh, jij hebt je een beetje misdraagd, dus carnaval? Ja, uh, negen maanden later, na carnaval, heb je altijd een golf. Heb jij negen maanden, echt, echt, negen maanden na carnaval, heb jij. Uh, was was, was, er, was er een kleine Jelle? Als ik ergens te laat kom, dan zeg ik, nou, ik heb een keer negen maanden om te wachten. En dus, dan begon het mee. Het maar vaag, vaag, vaag verhaal hoor. Jelle, mag ik je bedanken voor het gesprek? Oké, okay, hoi. Hé, hey, en nog een hoi. fijne carnaval, hè? Allah uh, af. Neem er zo neem mezelf ook één. Neem mezelf ook nog heel wat werk. Ja, Allah af. Allah af, hoi, hoi, Dat goed. Goedendag, je luistert naar maken. Het programma waar jij voor de inhoud zorgt, dat hoor je wel. 0800-112 en telefoonnummer. Dit is Keen, nu. Let's Somewhere Only We Know. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me. to be Met jou, hè? Want jij bepaalt hier grotendeels de inhoud van het programma. Goedenacht, je luistert naar de druktemakers. Telefoonnummer is 0800-1121. Ik zou zeggen, bel maar, dan ben je met NPO Radio 1. Kijk je mij aan de lijn, hartstikke gezellig. En we hebben het deze nacht over carnaval. Ik, ik ben zelf geen, uh, geen geboren echtogen uh, Brabander of Limburger. Nee, ik kom uit Zeeland, wel van onder de rivieren. Of eigenlijk naar Zeeland, van tussen de rivieren. Maar dat vier is niet echt carnaval. En ik ga dus vannacht, deze zondag 11 februari, de officiële eerste carnavalsdag van 2018 heb ik gelezen, ga ik dus naar Breda om carnaval te vieren. Om mij een beetje daar alvast in te begeleiden, dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon mijn hele programma aanbesteden. besteden en mag jij mij dus helpen? Ik, ik ja, nou ja, ik, ik krijg dus van de regie nu een woordje, hoe ga je dan gekleed? Geen idee hoe ik gekleed ga, daar heb ik allemaal, allemaal hulp bij nodig van jou als luisteraar. Dus bel 0800-1121. Gebeld is er onder andere door Hans, Hans, goedenacht. Ja, goed, ben zit... ik goed te verstaan? Oh, nog een... Dat, Zeg een hem? Hallo? Hallo. Ja, ben ik goed te verstaan? Je bent luid en duidelijk te verstaan. Uh, ik vind uh, carnaval dat is voor de zuidelijke provincies. En dan moeten de Noordelijke gewoon wegblijven. Dat nee, heeft zijn cool. oorsprong uit het katholieke geloof. Mm. En dat zit in je bloed. Ah. En dat vind ik gewoon. Dat, het is voor de zuidelijke provincies. En de Noordelijke geven een heel andere mening omdat er hele andere geloofsovertuigingen zijn. En dat, dat gevoel heb je niet. Ik heb zelf ook carnaval geweest. Ja? Het zit in je bloed. En dat is het verschil. Dus... Kijk, ik, kan, uh, ik vind het hartstikke mooi carnaval, maar ik kijk via tv en ik kan ook de Duitse zenders opvangen. Dat is constant het carnaval, van de zuidelijke ja, ja. Uh, ja, de deelstaten of Baja. En uh, de rond Mainz. en uh, allemaal dat soort uh, gebieden. Mm -hmm. Maar ik had ook Brazilië ontvangen via de schotel. Ja. En dat is, dat is geweldig. Dat zie je. Uh, ja, dat is een feestje, jongen. Dat wil je weten. Dat is warmte. Uh, als je ziet hoe dat allemaal erbij loopt. Het is allemaal hartstikke mooi. de praalwagens. Nou, dat zijn kunststukjes, jongen. Dat wil je zien. Dus ik, uh, wat dat betreft geniet ik uh, thuis met volle teugen van carnaval. Maar, maar Hans, maar Hans, Hans, Hans, Hans, Hans. Waarom zou niet iedereen ervan mogen genieten? Maar de, als je, je het zo mooi beschrijft, met de praalwagens, met, met, met, met de feesten... met de lieve leuke ja. mensen... hoezo zou het niet iedereen daar onderdeel van mogen uitmaken dan? Nee, ik vind gewoon, eh, ook in de Achterhoek, onderzaal, die kant uit. dat is oorspronkelijk, komt het allemaal Brabant vandaan... en ik vind gewoon, onder de grote vieren, dat is het carnavalsgevieren... en boven de grote vieren, boven de grote gevieren... Dus dat moet maar een ander feestvieren. Dus ik mag ook geen, geen, geen carnavalsgevieren, dus... Nou, je mag gewoon carnaval, maar ik vind... Nee, je zegt is... net dat het niet mag. Ik moet maar een ander feest gaan zoeken, zeg je nog net. Nee, nee ik wil niet zeggen dat je niet mag vieren, maar oh. ik, do, ik vind gewoon... De, uh, de Noordelingen hebben andere feestje. En ik vind gewoon, uh, het is voor de zuidelijke provincies, en daar blijf ik gewoon bij. Okay. De Noordelingen hebben daar eigenlijk heb niks te zoeken... Dat is meer te trappen. Want het zit niet in je Het is <DK Nigel>: toch <tossiesen> weg. En wat nou als ze dan carnaval gaan vieren in het noorden? Mag het dan wel? Dat er gewoon een paar zuidelingen naar het noorden gaan en zeggen... Jo, ja, zo, zo, zo ja, vier je carnaval succes. Nee, maar dat heeft niks met de tijd. Ik bedoel, in het zaterdag gaat hier in de buurt alles is plat. Ik heb uh, zelfs gezeten, ik heb veel in Brabants gevolgd met carnaval. Alles ligt plat daar. Nou, dat is een feest voor de zuidelijke huh? provincies. En dan hadden de Noordlingen daar gewoon weg te blijven. Dus, dus hebt weer dan de mentaliteit. Dus, dus jij, vond ook, jij, vond, jij vond het ook, ook gek dat dus, uh, nu dan uh, die 170.000 petities. die voornamelijk dus vanuit het zuiden des lands kwamen. die ja. daarna gingen, daar zeiden ze: joh, maak er een officiële feestdag van. daar was je ook tegen eigenlijk. Nou, ik ben er niet op tegen, maar hij mag oh. er alles bij. Oh, dat, dat dan weer wel. Maar ik bedoel, ja, maar ik bedoel, het zit in je bloed. Het heeft niks met de, de mentaliteit te maken. Ik bedoel. Zuidelingen hebben een hele andere mentaliteit. Ik kom uit, uit de, de provincie met de zachte geen. Ja. De zachte geen van een gezellig. Dat het is Gelderland. <laughs> nou, dat wordt maar in Arnhem hebben we ook een enorm bekende carnavalsvereniging. Maar het is niet die openheid als in, in, in de heb Bij de ongansen. Nou, het is een van de grote carnavalsverenigingen al vele jaren. Die doen ook veel voor vrijwilligers. Die worden de vrijwilligers uitgenodigd. Die zitten 2500. En je maar het is niet iemand die tijd en is niet als uit... nee, het onder de nee, grote nee, nee, nee, nee. Voel je je een beetje bedreigd? Nee. Nee. Ik voel me wel niet bedreigd. Oké, okay. yeah. meedu... nee, nee, ja, Maar niet, niet jij persoonlijk maar zei Maar gewoon dat... dat, dat, dat het, het, jouw feestje ook een beetje carnaval een beetje in komt. Maar dat, dat, dat, dat, dat gevoel is er dus niet. Nee, helemaal niet. Maar ik ja, supplier, zeg nogmaals. aan okay. het blijven herhalingen. Ja, dat zit in je bloed. Je bent het geboren vieren en dat kun je niet zomaar worden. Dat zit in je bloed, dat met je geloof komt mee. Ik kijk straks naar de Braziaanse tv, die kan ik de ontvangen. Ja. Nou, dat is natuurlijk zon en warmte. En dat is feest, uh, jongen, als je Och, dat is, toch, ja, vrouw, dat is lekker, hè, daar. Oh, dat is genieten oh man, man, man. Daar word je warm van. Dat Zeker dan, lekker wijntje. Daar word je heel, heel warm van. niet alleen in Joofje. hoofdje. Ik, ja. en ik, kan, ik kan een stuk of 40 Duitsers zelfs ontvangen. Nou, ja. het is constant feest. Het is alleen de het is ontzettend mager. Het is allemaal over oorlog. Het is allemaal triest. Er zit geen gezelligheid meer in. En de hele publieke omroep. Het is allemaal... Uh, wereldproblemen. Nou, het maakt er ook per uh, publiek omroep eens een keer een leuke dag van carnaval. Het is allemaal uh, problemen. problemen, ja, we maken problemen. Er nu, nu maken we er even een leuke dag van met, met, met iedereen. En je hebt natuurlijk ook inderdaad. Hallo Hans. We hebben bij de publiek om onze eigen, eigen lex uiting lopen. Die heeft een hele, ja, mooie, heeft een hele mooie documentaire ge gemaakt over Noord Suur en over Carnaval in Venlo. Uh, dat staat onder druk, want anders heb je niet veel meer op, op tv. Ja, dat is wel maar, waar. Het is, het is wel in een minderheid. Dat is wel waar. Dat is wel waar. Maar Hans, wil, ik oh, nog, wil je nog iets zeggen? Ik, oh, ja? Ik, ik wil nog even aanvullen. Nog even aanvullen? Ik was vorige week ook bij je ja, en de uitzending over een Time. En daar heb ik heel wat informatie naar je toegezonden. Ja, over de exactheid van het milieu. En dat is even terzijde. Mm -hmm. Ja, dat is misschien een ander object om volgende keer erover te hebben. Over het milieu-aspect milieu die je verkeerd wordt weergegeven. En dat uh, heb ik aan je toegezonden. Dat heb je toegezonden, ja. Dat, ja? Dat, dat, dat vind ik heel fijn. Ja? Ja, nee, Goeie, echt waar. Nee, dus dat, dat, dat, dat soort dingen dat vind ik altijd heel fijn als mensen mij gewoon op, op, op dat soort punten ja, wijzen, Hans. En, dat, en ik vind het ook ja, heel tof dat ik, je uh, weer dan weer aan de lijn ik, uh, hangt. En dat is zo en zijn over het beheerde milieu. Dat heb ik aan je toegezonden. Dus daar is ook een keer kant daar eens een keer een programma op te nee, maken over het beheerde milieu. Maar ik zou zeggen... Ja, als je me leut hebt, Als je me leut hebt, ja? <laughs> hebt, dat is wel waar, dat is ja. wel waar. Hé hey Hans, nog een hele fijne carnaval en tot de volgende keer. Ja, ik dit vandaag weer, ja? Ik, eh, ik ben niet Calvinistisch, ik, nee. ik wil gewoon een goed leven. Nee, ja, precies. Beetje ja? tot okay. Goed zo. Hé, hey, prettige dag. Hetzelfde, Hoi. Was gezellig doei. weer. Hoi, hoi, hoi, Hans, hoi. hoi. Berend, goeienacht. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is dat morgen? Ja, ja, goed. Tien of half ja. Ja. ja, luister nou eens eventjes. Hè. Ik zal eens even luisteren. Carnaval is niet masker op, ja. maar maskers af. De mensen zijn drie dagen per jaar zichzelf, oh. en de rest van het jaar lopen ze met een ander masker op. En met de carnaval hebben ze de maskers af, en het creëren zich aan zoals zij wie zij willen zijn. Klezen zich om en dan willen ze gaan als pater, of als een neger, of als een terrorist, of als een politieagent, of als weet, een spook, of als een Arabier. Klezen zich allemaal om wat ze zelf willen zijn. En dus carnaval is dus een heel oud feest. Mm -hmm. Dat is gerealiseerd aan, en het woord zegt het al, carnaval is kernaval. Want dan wordt het weer licht en de zon gaat feller schijnen. Oh. En die zon die keert weg en die gaat onder voor een half jaar. En keer naar val is weer de zekerheid dat de lengte, de lente, de lengte van dagen komt. De lengte van dagen en dat het licht weer vroeg en lang wordt. Vrueling, vruulig, vroeg früh en lang, vroeg en lang. En dat is het eigenlijke feest van carnaval. En dat kan niemand zo beter uitleggen als de duizendichter. Wie? Ja, en de mensen zijn nee, de wie? dan drie dagen dichter. Nee, wie? Nee, wie is de, de duizenddichter dan? De duizendichter, dat ben ik. Oh, dat ben jij? Dat oh. ben ik, ja. En als je op internet intypt weten. de duizenddichter, krijg je dus ja, een nee, heleboel. Oh, ja. oh. Niet zo schaamloos Nee, niet nu zo'n schaamloze ja. zelfpromotie. Dat vind ik niet leuk. Maar, Berend, maar hoezo. Um, de, de, de, de, maar is dat echt zo, ja, wat je zegt? Het ja, als, als 50 jaar. Als vijftig jaar. jaar. Hey, en als wat, als wat zou jij uh, als bij het carnaval willen verkleden dan? Want jij hebt dus ook niet... Nee, ik heb het gehad. Ik heb... Uh, ja, maar zelf, je, zegt, je, je zegt net zelf dat we dus eigenlijk uh, drie dagen in het jaar onszelf echt zijn en al die Lees. andere dagen niet. Dan ben, jij dus nee. ook, dan ben jij dus ook nu niet jezelf. Je, bent nu eigenlijk, je ja. doet nu iemand voor. Wie ben jij tijdens carnaval dan, Berend? Nou, ik doe alleen om te meehelpen aan praalwagens Nee, nee, nee, dat bedoel uh, ik helemaal niet. Ik, ach, ze, kijk, jij zegt net, ik ga het gewoon volhouden totdat ik het uitkrijg. Jij zegt net van uh, we zijn tijdens carnaval zijn we onszelf. Ja. Ja. En dus al die andere dagen in het jaar zijn we niet onszelf eigenlijk, hè? Dan, dat, dan doen we maar ja, onszelf de een beetje mensen. voor. Ja, precies, precies. De gewone mensen ja. zijn niet zichzelf. Ja, ja, nee, precies. Um, wie ben jij tijdens carnaval? Met andere woorden, wie zou jij nou echt willen zijn? Is dat inderdaad die politieagent? Mm, ik, ik ben met carnaval mm, nog steeds mezelf. Dat spreek je jezelf tegen. Je. Nee, ik heb uh. het tegen het volk. oh ja, tegen het volk heb jij het? Ja, ik heb het tegen het volk. En wel waren vroeger allemaal prinsen. Vroeger, vroeger had elke stad een prins en die was ja. onaantastbaar. Ja. En die had een raad van elf. En een raad van elf is heel normaal. Ja. Omdat dan één stem, kun je nooit gelijk stemmen. Daarom nee, is er een allemaal. raad van elf. Dat is en daar zit oh. allemaal politiek in. En echte dingen die echt eeuwenlang gebeurd zijn. Oh. En dat onderzoek ik allemaal. En dat is mijn sterke kracht. Kijk eens aan. ja. En dan... Dank oh, ja. ja. Alsjeblieft. Hey. Dank je wel, Berend. Berend Willem. de De duizenddichter. De man ja. die 365 dagen per jaar zichzelf is. Juist. Precies. Ja, dan nu Coldplay. Speed of Sound. Oké? Okay? Ja. Speed of Sound op Radio 1 hier in de Druktemaker's Nacht. Ja, precies. Met S'nacht. En we hebben deze uitzending over carnaval. Ik ben geen carnavalsvierder. Verre van, toch ga ik het uh, deze, dit weekend voor het eerst proberen. Carnaval is trouwens officieel begonnen, hè, 11 februari. Dat weten heel veel mensen niet. Maar dat is echt vandaag is het pas echt begonnen. Ik zie al heel veel Brabanders en Limbo's en uh, neppe carnavalsvierders zie ik allemaal al Carnaval 4, maar vandaag begint het echt voor het echt. En ik was dus een beetje aan het nadenken ik denk van... ja goh, hoe, hoeveel kost dat eigenlijk wel niet? Is dat, is dat nou eigenlijk een beetje duur, dat hele Carnaval 4? Want dat, dat, dat lopen dus echt nou mensen, massa's, hossend en lallend door de straat... allemaal dronken, allemaal de volgende dag natuurlijk ziek, allemaal niet naar werk. Allemaal extra blauw op straat. Is dat nou, is dat nou eigenlijk wel goed voor onze economie? Is dat nou... Misschien is dat wel even leuk om uh, op te... Even kijken hoor. Hallo, uh, uh, uh, uh, Ton, ben jij dat? Ja, ben ik ben nou, echt ja Ja, ja Ton, je ja. hangt nu toch aan de lijn, ik pak je er meteen even bij. Ja, ik hang dus al een poosje aan de lijn. Je hangt al een poosje aan de lijn zelfs. Hoe lang hang je al aan de lijn de de de de de nou, voor, de, voor de documentatie? Nee, hoe lang, hoe lang, nee, lang, nou, met carnaval, dan moeten ze een poosje... hoe lang hang je al aan de lijn? Dat is even de vraag. Nou, een half uur zeker. Een half uur zeker al, dat schrijf even op, dankjewel. Hé, dat hele carnaval, hè? Zal het nou goed zijn voor onze economie, denk je? Nou, dan moet je ze naar Rotterdam komen met carnaval ja, want waarom zo? Dat is zo nou, gezellig, hè? Dat, dat is allemaal, die komen uit heel de wereld. Oh, dat He? is een soort van wereldcarnaval. Nou, dat is zomerkarnaval uh, zomercarnaval in Rotterdam. Oh. Al die praalwagens komen uit Suriname, Brazilië. Lekker. Uh, uh, lekker. Uit heel de wereld, dat heb je elk jaar, wel En wat kost dat? Hoe uh, zeg je? Hoeveel kost dat? Dat kost helemaal niks, man. Oh, dat kost helemaal niks. Nee, als het wordt in de stad we reizen door Rotterdam heen. Hmm. Kijk ja maar, maar, en, en voor de gemeente denk je, is dat we heel veel werk, alles afzetten, alles helemaal... Um... Ja, maar, maar, en, en als je al al, ja, het al meedoet, die zijn het jaar zo bezig om die kleren te maken, weet je wel. Oh, allemaal, ja, moeie, ja. allemaal mooie vrouwen die aan dansen zijn. Moeie, kratie, ja, die ja, de aan. mooie vrouwen, ja, tuurlijk, tuurlijk, ja. We er wel eens geweest. We zijn nooit geweest Nee, natuurlijk niet. Nee, joh. Maar nou, dan moest ik in de ja. carnaval komen, in Rotterdam zomercarnaval. Rotterdam zomercarnaval? Ja, maar ik ga dus dit, dit weekend pas voor het eerst officieel het, het echte carnaval vieren. Ja, ik zomercarnaval we moeten ons mentaal nog wel ja. voor voorbereiden. Ik, ik, ik ben zelf, laat me zeggen, ik heb in de vereniging gezeten. Ik kan als vereniging dus drie jaar huis. Uh, maar ja de pet voor in Rotterdam gauw in, clubgebouwen en zo, en dan uh, ja, je moet je eigenlijk wel hè Ik verkleed hem ja, maar ja, wat. Dus, doe, als, als, als, als, als, als wat ging jij dan? wat verkleed wat, wat, wat jij je dan? Nou, ik ben, ik, ik, ik ben een keer als, als sowieso geweest, maar ja dat doe ik niet meer. O, zo niet? Want toen dus, die ik zelf de avond een polonaise met een zwaard tussen mijn benen. Daar heb ik geen zin meer in. <laughs> hey, maar, maar, maar, maar mijn gewoon zei, ja, ja, ik ken een boerenkiel aan het doen als je dingen raad Ja, maar dat vind ik ook een ik beetje saai, een boerenkiel. Ik heb ook thuis ja, eentje ik hangen ben, en ik van, ja, ga ik toch niet doen. Ik, ik, ik, ik, ik ben een keer als Batman verkleed, en dan <laughs> nog een keer wat meer. Om de hele dag, op de avond, met zo'n mars op te lopen. Nou, en ik moet dat een slokje van je bier nemen, dat is overweilen. niet te doen, hè? niet te doen. Nee, dat is niet ja, te doen. En, mij, als Batman, als, als uh, uh, uh, uh, Pasteur, als pater, ik heb er zo wel... Uh, dat heb ik ook nog hangen, vallen, ja. ja zo'n zo monnikenpak, zeg maar, zo'n zo pij. Ja, ja, monnikenpak. Ja. Ja, ja, ze ja, zijn ja, daar ja, ook ja, ja. gaan. gegaan. En, ja. en dan ook, laat maar zeggen, wel een, wel een masker erbij, hè? Ja, altijd even een maskertje op. Of een, of een, een, uh, Al een Alstenswaag. Een, een beetje een, beetje een zachteruinig masker erbij. <laughs> maar dat is jij niet zo moeilijk, eh, maar, maar, maar, maar, maar ik zat dan in, de, dat heette de Stingeraars, en dat was gewoon op Zuid. Maar, maar over dat, andere, over dat ja, carnaval... Ja, zeg maar even over... Ja, nee, niet over dat carnaval. Ik had een andere vraag voor je, Tom. Ik, dacht, ik wil namelijk... Ik ga even een beetje spuien, Want ja, ik zie heel de regie bij mij allemaal, helemaal in paniek zitten al. Want dat is helemaal niet draaiboek technisch hoe het moet. Maar is carnaval nou eigenlijk wel zo goed voor onze economie? Ik ben gewoon even benieuwd of het allemaal wel goed is voor onze economie. Dat hele feest. Ga je ja. zometeen bijdragen aan het faillissement van Nederland... door nu carnaval te gaan vieren, hè? Nou ja, dat is altijd natuurlijk, hè, want het is goed voor Toeter is ook goed. Wat denk je wat we wat omzet hebben van een van café's? Ja, nee, oké, dat is wel waar. Ik heb ik laatst nee, tijd gelezen dat sommige café's draaien vijf keer uh, uh, hun totale omzet ofzo. Echt bizar. Ja, nou, die, die, die, die mensen die leven daar een half jaar van, die ja. omzet. Maar aan de andere en, kant, dus, uh, Tom... Al, al, al die café's in Breda en ja, in en en... en, en uh, Noem op Nimburg, Brad, want dan dat dus het op bomvol. drie dagen lang. Dat is wel waar, ja. die, die, die, die, die gaan onze mallen. Maar aan de andere kant, denk ik ook wel weer. Kijk, dat, dat café, Allah, oké, okay, dat, dat verdient heel veel. Maar alle mensen in dat café, die dat hele café leeg drinken eigenlijk. Ja, die lopen ja. de volgende dag met, met katers en kotsund en weet ik wat. En moe ja, en brak in ja, de bed. Vind... Die kunnen allemaal niet meer gaan ah, werken hè, de volgende dag. Uh, toch? Nee, als ik, ik ergens mee doet, dan ben ik al op. Oh, je, je, je pakt gewoon je eigen vakantiedagen die dan weer... Ja, ja, precies, Je eigen ja. vakantiedagen, maar, maar, maar dat Koninkrijk in Rotterdam is één dag. Zit Altijd op welke... zaterdag. Zeg, zit, zit jij in de organisatie van die carnaval in Rotterdam toevallig? Nee, niet meer, ik ben, je weet wat ik heb. Dat loop je maar te dat loop je maar te pluggen. Ik kom gewoon een keer langs, nou, okay? nou, dit kun je zien wat ze hier gaan, dit is in Rotterdam, ja, dat, is, dat, dat, is misschien maar misschien dat is misschien wel goed. Maar als jij niet verder komt aan Zeeland... Ja, oh, dan ben je oh, oh leuk. Hey, hey, hey, hey, zeg, wat is er voor een belediging, Ton? Ja, niet van jou verwacht ja. hoor. Hij zegt wel, het ja, het wel gehoor, ik, heb, ik heb, heb, heb, heb, heb nog het is carnaval nou hoor, zeg maar. Ja, dat weet ik, Dat is carnaval nu. En, is en dan moet Spiro. je toch ook andere muziek gaan draaien? En nu zie ik muziek. Die zijn we vaak erop gehoord. Andere muziek draaien? Heb je nog een verzoekje? Uh, nou ja, bij ons zat de keukendeur, als ik mijn vinger, uh, je, noem maar op, als ik krijg een beetje carnaval ja, ik heb plaatje. Ik heb zometeen, heb ik, dus misschien kan ik er wel een kleine, kleine sneak preview uh, van geven, dat is misschien wel leuk. Ja, zometeen zometeen, zometeen heb ik een, een, een plaatje waarvan ik denk, van, nou, dat gaat tijdens deze carnaval vaak gedraaid worden, Ton. Wil je ja, een, een klein, ons, klein stukje horen alvast? Ja, bij ons zat de keukendeur. Nee nee ik, nee, ik vind het een heel moeilijk gesprek worden. Nou, dit wat je nu hoort. Ja. Dat is de nieuwe track van Niemand Minder. Ja, je hoort hem al. Let's go, ja. Ja, nou, genoeg. Um, de rapper Source heeft een nieuwe track. En ik denk dat die ja, heel ja, veel ja. te horen zal zijn tijdens, uh, tijdens carnaval. Die ga ik zo meteen draaien. Is dat leuk of niet? Nou, weet je wat je bij ons even Bij mij in Rotterdam, bij ons. Ja, bij We hebben allemaal goede muziek. Surinaamse muziek, weet je wel, Braziliaanse muziek. Uh, Antilliaanse muziek. Kijk, dat, dat is een beetje muziek voor Carnival. Weet je, met je uh, met, met trommels en, en, en dat uh, dans. Ja, Tom, dankjewel. Goed dat je het gesproken hebt. Ik, ik, ik ga verder luisteren, jongen. Ga je jongen. lekker verder luisteren, jongen? Hartstikke leuk. Oké, hey, dankjewel. Later. Ja. I'm not a perfect person. There's many things I wish I didn't do. Continue Learning I never meant To do those things to you And so I have to say Before I Radio 1 luistert. Ik heb zojuist uh, even ja, een diep, diepgaande levensvraag. Is het vieren van carnaval eigenlijk wel zo goed voor onze economie opgegooid? Nou, Daar heb ik het dus uh, hier op NPO Radio 1 ook diep over gefilosofeerd... met, uh, met niemand meer dan Ton uit Rotterdam. Maar nu is het tijd om even een klap op te geven. En dat doen we met, uh, met Karel Koopmans. Hij is onderzoeksdirecteur bij SEO Economisch Onderzoek. Dat is een wetenschappelijk instituut dat economisch onderzoek verricht. En in opdracht van BNR... Uh, ja, sorry. In opdracht van BNR <coughs> hebben zij berekend wat nou precies carnaval kost. Karel Koopmans bij BNR. Hoe <laughs> vind ik het zelf gaan? Meneer Koopmans, waarom heeft u dit onderzoek gedaan? Haat u carnaval? Ik haat carnaval helemaal niet. <laughs> uh, ik vind het een, uh, een mooi feest. Ik ben ja. er zelf niet zo in opgevoed. Ik ga naar de Olympische Spelen kijken, maar uh, nee. het, is, uh, het is leuk om te zien carnaval. Nee, ik had gehoopt dat ik een, een, een geloofsgenoot tegenkwam. Ik vind het een verschrikkelijk feest, maar u heeft dit berekend. Laten we het daarover hebben. Hoe? Uh, ik heb gekeken hoeveel wij een jaar uh, verdienen met z'n allen... aan het Bruto Binnenlands Product. Ik heb dat vertaald naar een werkdag. En vervolgens uh, gekeken hoeveel mensen ongeveer carnaval vieren. Dat is wat onzeker. En zo kom ik op uh, ja, een half tot 1 miljard per dag. Oftewel twee, da twee werkdagen maandag en dinsdag. Jeetje. is dan 1 uh, tot twee miljard. Nee, anderzijds zou je zeggen, ja, alle kroegen die daar open zijn... die maken wel weer een beetje goed. Ja, dat is waar. Uh, die hebben daar natuurlijk heel veel profijt van. Mm -hmm. Maar elke euro die daar uitgegeven wordt... die wordt niet ergens anders uitgegeven. Hè. Dat, dat, dat betekent uh, minder, minder andere dingen die mensen kopen. Levert carnaval dus niks op? We krijgen alleen de rekening gepresenteerd. Uh, er is een rekening, maar er is ook een mooi feest... waar mensen veel plezier aan hebben. Mm -hmm. En waar ze al maanden mee bezig zijn met praalwagens en andere dingen. Ja. Dus uh, ja, kennelijk hebben we het er met z'n allen voor over. Ja. ja, daar wordt toch ook wel wat aan uitgegeven, En nou, Al die kostuums, praalwagens, dingen. Levert dat ook helemaal niks op? Uh, dat levert wel wat op, maar ook daar geldt weer dat uh, ja, wat we aan mooie pakken en, uh, en wagens uitgeven, uh, dat dat uh, ja, uh, misschien ten koste gaat uh, van het kopen van flatscreen tv's of, of andere mooie dingen. Ja. En dus het zuiden van Nederland doet eventjes niet mee, twee werkdagen kost ons 1 tot 2 miljard. Um, daar kunnen we natuurlijk met een vingerwijzing als noordelijke Nederlanders mee naar de zuidelingen wijzen, maar hebben ze ook een reden om uh, een keer terug te wijzen? Uh, ja, ik denk dat de Zuidelingen zouden kunnen zeggen van... ja, wij nemen daar vakantie voor. Ja. En uh, ja, wij, dat betekent dat wij in de zomer uh, misschien wat minder lang weggaan. Uh, en uh, de Noordelingen wel. En ja, als je, zo, als je het zo bekijkt, dan, uh, dan zouden de Zuidelingen kunnen zeggen... van dat kost niks, want ja, uh, die vakantie zouden we toch wel ergens opgenomen hebben. Ja, dat moet u dat feestje maar gewoon gunnen, vindt u niet? Dat denk ik ook. Vind ik ook. Dank, Carol Koopmans, onderzoeksdirecteur bij SEO Economisch Onderzoek. Te horen op... BNR Nieuwsradio. En ik, ja, ben ik, nu eigenlijk, ik ben nog steeds niet heel veel wijzer nu eigenlijk. Want het kost het bruto binnenlands product... dus de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde fine, via, finale goederen... kost het 1 tot 2 miljard euro, hè, dat hele carnaval. Maar aan de andere kant hebben die zuidelingen die dan dus uh, carnaval vieren... wel minder uh, vakantiedagen in de zomer. Dus dan verdienen ze het toch eigenlijk weer terug... Dus dat zou betekenen dat het nu nog geen groot probleem is... het hele vieren van carnaval. Maar dat wanneer we dus eigenlijk... waarmee we mee begonnen dit uur... wanneer het officiële feestdagen worden... als ze echt ook nog eens erbij komen... dus dan kun je dus bijvoorbeeld langer met je, met je, met je lui reet op je pizza liggen... en je kan ook nog eens in de winter carnaval vieren... dan gaan we er wel op achteruit. Dat is dan wel weer zo. Dat is wel... Zou, je, zou je dan trouwens ook nog... dat is misschien wel leuker voor zometeen... 0800-112 en is telefoon, maar bel maar. Zou jij liever langer op vakantie gaan? Of zou je dan toch liever gewoon... Iets langer carnaval vieren. Dat je zeg maar gewoon vakantiedag inlevert en zegt: Oh, maar dan mag je wel carnaval vieren. Of zou je zeggen: Nee, nee, nee dan ga ik toch liever iets langer met mijn luider op die pizza. Of, of waar je ook in gaat, jongen. Mogen wij dat maar schelen? ga ik op vakantie. Wat zou jij doen? 0800-1121, dat is het telefoonnummer. Dat is dus waar je nu naartoe mag bellen. Dan bel je hier met drugsmakers. Dan bepaal jij een beetje de inhoud van het programma. Je bent, je bent eigenlijk de inhoud van het programma, laten we wel weten. Zo simpel is het ook. 0800-1121, of een appje via de MPO Radio 1 hebt. Dat kan ook nog, hè? die hebben we ook nog. Die gratis te downloaden MPO Radio 1 hebt. Dat kan via de Google en de Apple Play Store, of hoe die dingen ook allemaal heet. Download hem, luister dingen terug, beluister podcasts... stuur foto's naar ons, maar niet van je genitalieën. En uh, stuur ook vooral berichtjes en praat mee hier in druk te maken. Zometeen nog een uur lang dus, druk maken, tot aan 5 uur. Zal ik nog één keer telefoonnummer noemen... of als mensen het niet verstaan hebben, 0800-1121. Of dus een appje via de MPO Radio 1 -app. Nog een uur lang over carnaval. Maar nu eerst ook wel het nieuws van vier uur op MPO Radio 1.